Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie houdt ernstig rekening met een terroristisch motief... bij de steekpartij vanmiddag op Amsterdam Centraal. De opgepakte verdachte is een Afghaan van 19 jaar... met een Duitse verblijfsvergunning. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de slachtoffers... willekeurig werden neergestoken. Ze liggen allebei zwaargewond in het ziekenhuis... maar zijn buiten levensgevaar. De Afghaan is bij zijn arrestatie neergeschoten. Hij ligt in het ziekenhuis onder politiebewaking en wordt verhoord... Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft een bezoek gebracht aan het station. Ze sprak haar waardering uit voor het snelle optreden van de politie en de medewerkers van de NS. De Oegandese popmuzikant en politicus Bobby Wine zou zijn vrijgelaten en het land hebben verlaten met een vlucht van KLM. Waar hij naartoe gaat is niet bekend. Wine werd de afgelopen tijd meerdere keren opgepakt, onder meer op verdenking van hoogverraad... Hij zegt dat hij in de gevangenis in Oeganda is gemarteld... en naar het buitenland wil voor een medische controle. De Rijksuniversiteit Groningen heeft miljoenen euro's publiek geld... in een mislukt project in China gestoken. Dat zeggen Groningse studenten na onderzoek, meldt Nieuwsuur. Het geld ging naar een campus in de stad Jintai... die nooit van de grond kwam. Als het bericht klopt, wil minister van Engelshoven van Onderwijs... dat de Groningse universiteit het geld terugbetaalt. Een Brit van Bengaalse afkomst is tot levenslang veroordeeld... omdat hij premier May wilde vermoorden. De man van 21 wilde bij de ambtswoning van May een bom laten ontploffen... en van de chaos gebruik maken om de premier dood te steken of te schieten. Hij liep vorig jaar tegen de lamp toen hij nep-explosieven aannam... van een undercover-agent. De man moet minstens 30 jaar in de cel zitten. Het weer het koelt vannacht af tot 4 of 10 graden. Er is ook kans op enkele mistbanken...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 But I trusted you for way too long, way too long. Shout with wave him, him. When all the people you thought you knew are changing my life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 you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 Ik moet het eigenlijk niet vragen. Want wat nou als ik het doe, doe? Wil je samen verder? En ik dacht, hoe, hoe, was er bij je zo? Als zijn bijeen zo goed goed bij elkaar en ik weet niet wat ik doe doe. Hoe zijn we hier beland?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 You say